Met het NS-journaal. Het aantal doden in Italië door het coronavirus is fors opgelopen naar 52. Het zijn er 18 meer dan gisteren. Italië is het meest getroffen land van Europa. Volgens de autoriteiten staat het aantal besmettingen nu op ruim 2000. Van wie er inmiddels al wel weer zo'n 200 zijn genezen. Het Beatrix ziekenhuis in Gorkum gaat deels weer open. Het ziekenhuis kon gisteren een patiëntenstop af... omdat er iemand met het coronavirus had gelegen. Nu de contacten rond deze vrouw in kaart zijn gebracht... gaan per direct de verloskunde en de kinderafdeling weer open. Morgen volgen ook de dagbehandelingen voor chemokuren. Bezoek is nog altijd niet welkom. Huisartsen waarschuwen dat de zorg voor alle patiënten in Nederland... in gevaar dreigt te komen door de verspreiding van het coronavirus. Ze voorzien een tekort aan personeel, beschermingsmateriaal en bedden. Het RIVM riep vandaag mensen die een risicogebied hebben bezocht... op alleen naar de huisarts of GGD te bellen... als ze hoge koorts hebben en hun klachten erger worden. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zit thuis... omdat twee medewerkers hem beschuldigen van seksueel overschrijdend gedrag... Het hoofd van de Erasmus School of Health Policy and Management... zou zelf hebben besloten om terug te treden... zolang er een extern onderzoek loopt. Hij geeft geen colleges meer en legt zijn bestuurlijke taken neer. Wel blijft de man aan als hoogleraar. Formule 1-teams gaan in mei tijdens de Grand Prix... toch niet over het strand van Noordwijk naar Zandvoort. De gemeente gaven toestemming voor de route door een stiltegebied... maar tienduizenden mensen tekenden een petitie tegen die beslissing... Volgens de organisatie van de Formule 1 is de route niet meer nodig. Het weer vanavond wordt het geleidelijk droog en klaart het flink op. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, maar ook buien. Met kans op hagel en onweer. Ook dan wordt het net als vandaag ongeveer 8 graden. Woensdag nog iets minder buien. Dit was het Derbest Journal. ZFM Verkeers: Janke Daming van de ANWB. Er staan nog files bij Amsterdam. Op de A10 zuid richting Utrecht heb je nog vijf minuten oponthoud voor afrit Watergraafsmeer. De andere kant op, ook aan de zuidkant van Amsterdam, op de A10 heb je eveneens nog vijf minuten vertraging. En dat is voor knopen de Nieuwe Meer. En op de N247 van Amsterdam naar Horen rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Ook daar heb je nog vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Presentator is Bastiaan nou Ja, Welkom terug, dames en heren, in het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. En nog steeds zitten we met onze gasten aan tafel... en praten we over het ondernemerschap, hoe mooi Zandvoort is... en wat we allemaal... Uh, zelf eventueel ook zouden kunnen doen om dingen te veranderen. Uh, u kunt natuurlijk meepraten met nul, door te bellen naar 023-573-0393. Of via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. En mocht u nou anoniem willen blijven... stuurt dan een privébericht via Facebook of via de mail... redactie en meld het dan even vooraf. We laten dan uw wel, wel uw reactie horen, maar houden we uw uh, naam natuurlijk uh, anoniem. En nu eerst even dit... De column van deze week. Fatsoen moet je doen. Ik weet nog toen minister-president Balkenende dat zij en zijn betoog over normen en waarden. Iets wat je van een zda er zo op zijn tijd kan verwachten. Toen was ik nog vele malen jonger en linkser, dus vond ik het belachelijk. Respect moest je verdienen, vond ik. En balkenende deed dat in mijn ogen absoluut niet. Zeker niet na zijn uitspraak over de VOC-mentaliteit. Nu vind ik hem nog steeds niet een van onze sterkste premiers... die ons land gehad heeft. Uh, echter begrijp ik zijn oproep, fatsoen moet je doen, vele malen beter. Want er is wel degelijk iets veranderd in de maatschappij. Mensen weten niet meer normaal met elkaar te praten of om te gaan... Een klein voorbeeld is vanochtend bij de voedselbank in Haarlem. Drie mensen, slechte been, waren daar aangekomen met hun scootmobiel. Ze kunnen deze scootmobiel niet mee naar binnen nemen, dus is het logisch dat ze hem buiten neerzetten op een parkeerplaats. Maar zo groot zijn die scootmobielen niet, dus gezamenlijk kunnen ze makkelijk op één parkeerplaats staan. Echter, dachten zij zelf hier heel anders over. Voor de voedselbank zijn drie parkeervakken. En de drie scootmobielen hadden ieder een eigen vak in gebruik. Dat vind ik nogal onfatsoenlijk. Dat vind ik zelfs een beetje asociaal. Maar hier is mijn punt nog niet bij afgelopen. Want toen een voedselbankvrijwilligster hen vriendelijk vroeg... of ze de volgende keer de scootmobielen in één vak wilden zetten... zodat andere mensen die met de auto kwamen... toch ook hun auto neer konden zetten, brak de hel los... De man begon direct te schelden en die gebruikte woorden... die ik hier te plekken op de radio niet kan herhalen. Zijn vrouw of vriendin gebruikte niet dezelfde taal... maar viel de vrijwilligster wel direct aan. Wie zij wel niet dacht dat ze was. Ze hadden toch ook rechten. En de derde persoon begon ook te vloeken en bleef hard herhalen... dat zij de eerste was geweest, dus dat het haar zaken niet waren... dat anderen dan zo'n asociaal waren. Verbaasd en flabbergasterd over de velle reactie, reactie ging de vrijwilligster een beetje beduus zitten. Ik en nog twee andere mensen waren te verbaasd over deze zeer explosieve reactie... dat ze al de deur uit waren voordat ik goed en wel kon reageren. En dat bedoel ik. Waar halen deze mensen het vandaan om de vrijwilligster... Zo persoonlijk aan te vallen terwijl ze een simpel en redelijk verzoek deed voor de volgende keer. Ze vroeg niet of ze het nu wilde aanpassen. Nee, ze vroeg enkel of ze de volgende keer erop wilde letten. Waar is het misgegaan dat mensen zo met elkaar omgaan? Wil wij als programmamakers hebben mensen die willen reageren maar het niet durven. Bang voor negatieve reacties of ons verzoeken of ze alsjeblieft anoniem mogen blijven. Ik heb als leidinggevende in diverse organisaties zoveel, zoveel stront over mij heen gekregen... dat ik mezelf regelmatig afvroeg of ik wel door wilde gaan met dat wat ik deed. En niet alleen in de werksfeer, nee, juist ook heel vaak in de hobby- of de vrijwilligersfeer. Ik ben vaak direct en weet dat dat soms wat hard over kan komen... Maar ik heb altijd geleerd dat je iets niet persoonlijks, privé moet maken, persoonlijks of privé moet maken in een discussie. Spreek iemand aan op wat hij of zij doet of juist niet doet. Heb wat vertrouwen in anderen dat ze het niet per se slecht bedoelen als ze je aanspreken. En heel eerlijk, leer eens wat fatsoenlijk gedrag is. Mensen uitschelden op sociale media omdat je het niet met hen eens bent, is niet fatsoenlijk. Kan je de discussie niet winnen, hou je mond dan. Maar ga niet lopen schelden. Kom met goede argumenten. Durf het eens een keer niet eens te zijn en dat gewoon zo te laten. Mensen persoonlijk aanvallen terwijl zij gewoon hun werk doen... is ook niet fatsoenlijk. Blijven bellen terwijl je bij een kassa staat is ook al helemaal niet fatsoenlijk. En achter mensen hun rug praten terwijl je niet het lef hebt... de persoon zelf aan te spreken is al helemaal niet fatsoenlijk dan ben je niets meer dan een lafaard. Ik heb mijn excuus gemaakt vanochtend aan deze vrijwilligster... omdat ik haar niet geholpen had. Zij vond dat het mijn taak niet was... en dat ik daar, daar geen excuses voor hoefde aan te maken... en toch deed ik het nog eens. Want dat vind ik fatsoen. Fatsoen moet je doen. Had die Harry Potter van een minister-president... toch nog wel een ergens gelijk... naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, zijn we weer uh, terug hier in de studio. En we hebben het nog steeds over Zandvoort zelf, natuurlijk. Um, nou hadden we het net heel even uh, over... Uh, um, de, de skatebaan, dat die maar niet verandert. Uh, maar uh, wat ik net al voor het nieuws even zei. Um, in Noord hebben ze een hele nieuwe... Uh, hoe heet het? Uh, um ...appartementencomplex en eronder zitten winkels. Uh, althans, winkelruimtes. Volgens mij zitten er nog geen winkels. Ik heb eigenlijk nog niet ik, ik, nee, ik ben echt... Ik als je de gewoon hebt, ik weet niet meer hoe het plein heet. Het heeft een nieuwe naam. naam zonder, het plein het, zonder naam. Markplein. Het marktplein. Het uh, marktplein. Daar tegenover is toch een heel stuk bijgebouwd. Nieuwe, nieuwe... Ja, maar er zit een dokter. Zit nee, een daaronder... Daaronder aan de andere kant van Karimo, dus uh, de is. De, dus oh, daar. daar zitten winkelruimtes. Maar daar, daar zit nog niks in. Nee, maar wat moet er gaan zitten dan? Ik heb geen idee. Ze <laughs> hadden een je... idee ja, daarover. Ja, ja. Maar, dat, maar wat dat, had je in gedachten dan? Want ik... dat, nou ja, op zich zou het niet kwaad kunnen dat er in Noord ook hier en daar een gewoon lokaal winkeltje komt. Wat voor lokale winkeltjes? Ja, weet is. ik wel. <laughs> Kaaswinkeltje. Ja, maar, kijk, ik, ja, maar als, als, stel nou, ja, het is een leuk initiatief, maar als die huren heel hoog zijn. Wie gaat daar naar nou zitten? Ik heb geen idee. Nou, het zit ook nog eens niet met hun winkelkant naar de fooma toe. Het zit met de winkelkant richting industrie. Ja, maar goed, op de industrieterrein zitten nu natuurlijk ook wel leuke dingen. Ja, ja, dus het nee, ja ik weet niet. Dat... In het nieuwe complex, wat bij oude, waar de, hoe heet het oude, uh, waar de kringloop zat, uh, Corredex. het Corredex terrein, daar moeten ook uh, verschillende winkels komen. Nieuw wordt Booming? Nee, is is, is ja. dat de tegemoetkoming voor de Grand Prix? <laughs> ja, ja. We krijgen genoeg winkels zodat we ons vermaken. Oh ja, nou ja, misschien kunnen er creatieve dingen gedaan worden. Oh, dat, dat, ja, ik heb geen idee. Maar, In plaats uh, van het pluspunt alleen voor kinderen en ouderen. Misschien ook voor uh, mensen zoals jij denkt. <laughs> <Nee. laughs> ik voel me zo oud. Uh, maar goed, het, het gaat mij er meer om. Uh, uh, daar zijn ze dus bezig uh, met... Het Nieuw Noord moet een, een, een, een update krijgen. Ik bedoel, het wordt niet zo niets. Alles gerenoveerd en zo. Ook nou, ik was de laatste keer dat alleen het uitschot naar Nieuw Noord wordt gestuurd. Ja, dat zeggen ze wel vaker. <laughs> dat ja. Las ik, ja, nu maak ik het misschien wel impopulair. Maar dat is een comment van iemand. En toen dacht ik. <laughs> ja, nou, ik echt onze niet huren nog. zijn net zo hoog. Als die van Noord als van gewoon Centrum. Nou, hoor. Dus... ik denk dat mijn huur hoger is dan nog dan in Oud-Noord, hoor. Is dat zo? Ja. Ja? Ja, dat weet niet. ja, dat weet ik wel. Toevallig weet ik dat wel. Het, uh, maar goed, het gaat me meer om... Um, als verbetering, gaat dat juist de mensen... in het centrum helpen of juist niet? Is dat een tegenkracht? Ik, toen de markt kwam in Noord... toen is de markt in het centrum... Uh, zijn heel boos geweest... op dat initiatief dat er een markt kwam in Noord. Um, omdat het zogenaamd klanten van hun af zou... Vakken. maar uiteindelijk blijkt dat heel veel mensen van nieuw noord die gingen toch niet naar de markt in ja, het centrum. Ja, dat heeft te maken met die bus. Ja, ja. Het, is, het is zowel de bus als misschien uh, slechter been. Dat kan altijd. Maar sommigen die dachten ik ga gewoon niet naar ja. de markt. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook een oplossing voor mensen die niet naar het dorp kunnen komen. Of uh, dat doe ik nu al een tijdje. En dat is voor mensen uit Nieuw Unicum bijvoorbeeld... of uh, de Bodaan, uh, Huis in de Duinen. Ja. Uh, als mensen slechte been zijn of ziek zijn... dan kunnen ze bij mij ook uh, online of dat ze kunnen bellen naar de winkel... van uh, ik heb dit en dat nodig... en dan kom ik het altijd gewoon gratis brengen. bij ze thuis brengen. En dat doe ik regelmatig. Dan, uh, soms probeer ik het tussendoor te doen... en anders wordt het naar sluitingstijd. Dan uh, pak ik even de auto en dan rijd ik een paar adresjes langs. En die mensen zijn er hartstikke blij mee. Want sommige mensen... die kunnen hun handen wel heel goed bewegen. Ja. Maar hun benen niet. En dan zitten ze toch vinden ze het lastig om, als het slecht weer is, nu is het al drie weken slecht vreselijk weer. Ja. Ja. Uh, ja, sommige mensen kunnen gewoon, of door de wind uh, zijn ze niet stabiel genoeg om naar buiten te kunnen komen. Maar ja, die willen wel schilderen. Hun spullen gaan wel op. Ja. Dan bellen ze mij op van uh, nummertje dat, nummertje dit. En die weten wat ze moeten hebben. En ook als ze niet weten, ik heb altijd de tijd om even aan de telefoon. Uh, ...goed advies te geven en dan kom ik het gewoon... Uh, maar dan heb jij een hele specifieke winkel... ...waardoor ja. ook mensen kunnen zeggen van... ...ik heb dit nodig, dat nodig. Maar dat lijkt me voor bijvoorbeeld een kledingwinkeltje... ...of iets dergelijks in het dorp... ...veel lastiger om zo, zoiets zelf te doen. Of zeg je van... ...nou ja, eigenlijk zou je je webpagina zo in moeten richten... ...dat mensen ongeveer kunnen zien wat ze... Ja, kijk, je, je hebt ook social media. En ik zie ook veel kledingwinkels uh, ja. die heel vaak een, een, een leuke kledingset uh, online promoten, zeg maar. Van uh, nu leuk dit setje. Ja, als iemand dan op die Facebook zit te kijken, dan kan hij ook opbellen van luister. Uh, je kan niet ik zit in huis gekluisterd, ja. maar dit setje zou er wat kunnen doen. ja Dan denk ik dat ja, ik elke ondernemer dat. uit Zand ja. moet wel zo zeggen, weet je wat mevrouw of meneer... Ik kom vanavond of ik zorg wel dat het uw kant op komt. Ja. Dat, ik denk niet dat daar... Uh... nee Dat is denk ik ook het leuke wel van Zandvoort. Het is natuurlijk toch een dorp. En het is klein. Ja. Kleinschalige winkels. Wat jij ook zegt. Het heeft al, de winkel heeft al een sociale functie. Jij maakt altijd een praatje met iedereen. Maar dat hoor ik bij andere winkels ook echt heel erg terug. Dat het eigenlijk gewoon ontmoetingsplekken zijn. En ik denk dat de ondernemers zelf ook allemaal... Ja, ik, het is ja. klein en persoonlijk en uh, die aandacht, en dat is wel heel erg leuk. En aandacht, nu, ja. dat, is, dat merk ik wel. Ik heb nu sinds dit jaar, dat is nieuw, om het te proberen, heb ik van mijn winkel, een verbouwing gehad, heb ik meerdere tafels en uh, stoelen. Heel mooi. Het lijkt echt gewoon een, uh, ja, een, soort, een soort lunchroom. We zitten er eigenlijk aan toegevoegd. Ja. Uh, en nu is het ook een beetje een art and games café. Ik verkoop ook bordspelletjes en dat soort dingen. Uh, mensen kunnen nu ook gewoon bij mij een bordspelletje spelen, ze kunnen lekker tekenen. We hebben een hele kast met spelletjes waar ze uh, ja, uit kunnen pakken. Koffietje komen drinken en uh, ja, dus dat, dat werkt ook wel hartstikke leuk. En uh, vaak in het weekend zit het ook echt best wel vol. Ja. En uh, ik had vandaag ook, weet je gewoon uh, ja, Duitse toeristen die komen dan uh, binnen. En dan lopen ze een rondje door de winkel en dan uh, zeggen ze gewoon, gaan ze zitten. Twee cappuccino, weet je wel. En dan denk ik, ja dat is toch wel heel grappig. Ja. Dat, dat dat ook werkt. Ik dacht, als ik het niet probeer... Ik heb de ruimte nu over en ik ga het gewoon testen. En uh, daar wordt echt veel gebruik van gemaakt. We hebben ledlampjes op de tafel... ook als mensen willen tekenen en zo, weet je wel. Dus uh, ik, ik vind maar het ik heel denk... grappig. En dat is ook een sociale functie. Want ook qua tekenen en schilderen... Mm -hmm. als je naast elkaar zit... Um, en de ene die tekent bijvoorbeeld... Uh, cartoon dingetjes, de andere die tekent heel realistisch. Je, je raakt ook met elkaar in gesprek. Ja van oh doe jij dit of weet je je leert elkaar kennen je bent toch met hetzelfde bezig maar denk je dat dat uh, want dat ja, sommige speciaalzaken doen dat sowieso of uh, luxere zaken zie je dat ook vaker dat je een kopje koffie aangeboden krijgt of wat dan. waarom vinden mensen het in Turkije zo fijn om op die bazaars, je krijgt altijd uh, appeltjes thee uh, maar er zit een soort uh, zo'n verkoper probeert een soort persoonlijke band met jou te creëren uh, uh, maar heel veel mensen vinden het ook prettig, want het heeft een soort gevoel, Of in ieder geval, een, je wordt verzorgd. Uh, gevoel. Denk je dat ondernemers dat misschien daar misschien meer aandacht moet, aan moeten besteden? Om te zorgen dat je. Want ik kom sneller terug bij een winkel waar ik inderdaad gewoon op zo'n manier behandeld word. Als een winkel waar ik gewoon ik behandel, bijna half genegeerd word. Ik behandel de mensen hoe ik ook behandeld zou willen worden. Ja, ik denk dat dat. ...het belangrijkste is. Je moet, ze, je moet mensen en, en klanten eigenlijk niet zien... ...daar komt geld door de deur heen lopen. Van ik moet, nee. dat, dat, dat moet je absoluut niet willen. Dat, uh, het moet ook leuk zijn. Je hebt plezier. Ik heb, mijn winkel, ik heb er superveel plezier in. Weet ja. je? Ik, heb heel, ik ben heel enthousiast over mijn spullen... ...over de dingen wat ik doe. En ik gebruik ook alles. Dus ik kan ook alles laten zien wat ik ermee doe. En ja. dan is het aan de mensen en de klant zelf... ...om te bepalen of hun het ook leuk vinden of willen gebruiken. Ik haal ze niet over, ik dwing ze niet. Het moet een leuke ervaring zijn. Als je thuis blijft of, of online bestelt, dan zie je dat soort dingen niet. Nee. nee en je bent ook heel praatje. eerlijk. En als je naar de maan of naar grote gaat, zijn. ja, dan ja. bij een keten of zo is dat wel anders. Er komt wel zo'n verkoopster en, en die uh, probeert je ja. eventjes heen. Oh, staat u zo leuk? Oh, nou, ja. nou, maar ik denk dat ja. dat juist bij die Persoon, of, ook omdat je in het dorpje kent elkaar. Je wil dat je klant vaker terugkomt. Dus uh, ik denk dat het juist heel erg op basis van eerlijkheid of, ja. of, of um, ja, persoon, gewoon die persoonlijke aandacht... maar dat het niet uh, opdringerig nee, is. Nee, kijk, tu tuurlijk dat, wil je verkopen. Ja. Tuurlijk wil ik geld verdienen. Ja. Maar het moet wel op een eerlijke manier gaan. Sandwoord is een klein dorpje, komt elkaar altijd tegen... En ik heb geen zin om scheef aangekeken te worden. dat dus ik denk, oh, weet je, ik heb die vrouw bijvoorbeeld dit en dat aangesmeerd. Dat, dat wil je niet. Althans, nee. ik zou niet lekker met zo'n gevoel door het dorp heen kunnen lopen. Ik heb altijd mijn Mr. Veenpetje op mijn kop, weet je wel. Mm -hmm. Dus mensen zien gelijk dat, dat ik het ben. Uh, dan wil je gewoon eerlijk uh, verkopen. Weet ja. je? Als iemand zegt, ik heb een heel klein stukje nodig... Dan verkoop ik ze ook een heel klein tubetje verf. En dan ga ik niet zeggen. Nou, ik denk dat u die, die grote. Nee. nee. En anders zeg ik, dan haalt eerst de kleine, heeft niet genoeg. Haalt wel eens nog, nog een kleine. En dan ben je alsnog goedkoper uit. En dan heb je toch liever dat. Nee, want Althans, ik denk wat jij nu, ja. ik vind het heel erg leuk dat jij dit bent begonnen. Zo'n nee, die ja. werkplekken, of dat je daar kan zitten voor. De jongeren, ook die daar naartoe kan kunnen komen, het is ook echt een stuk ondernemerschap. Want je gaat echt even wat anders uh, doen. Um, en ik denk inderdaad... Het, het is, uh, je krijgt op die manier een andere band met je klant. Want je ziet ook waar ze mee bezig zijn. Je kan ze adviseren. En daardoor kopen ze misschien ook wel meer. Maar dat, dat is niet de enige reden waarom je dat doet. Nee, maar, maar dat, dat, zo bedoel ja. ik het ook niet. Hè? Ik bedoel, kijk, tuur, tuurlijk, het is... Maar het is ondernemerschap, het is ondernemerschap. Het ook. Ja. en wat ik meer bedoel is: lokale ondernemers hebben het moeilijk. Dat hoor je door het hele land heen. Zelfs in Amsterdam, ja. uh, uh, kleine ondernemers die hebben het overal moeilijk, want de huren worden overal duurder. De grote ketens komen allemaal uh, langzamerhand binnen gewandeld. Ja, en mensen kopen ook nog eens een keer online, dus je, je, je bent steeds uh, meer uh, klanditie min of meer kwijt. Alleen. De reden waarom ik bij bijvoorbeeld bepaalde winkels toch nog steeds... Hè, ook al weet ik soms zelfs dat die duurder zijn... is omdat ik er op een specifieke manier goed geholpen ben. Het uh, gaat om service. Een stukje service. Uh, bij mijn winkel is het dan wel zo... het, het, het even aanraken, het voelen. Ja. Uh, het even testen, weet je wel. Of het wel de stift voor jezelf is. Daarom heb ik nu ook de zitplaats gecreëerd. Uh, Wat ik zeg, Ik heb een kast waar alle soorten stiften in liggen... Wat je kan testen ja. voordat je iets koopt. Hoe lekker is dat? Dat je eerst kan kijken, is dit wel de stift die ik wil? Ja. Weet je, en, en dat zijn de kleine dingetjes waarom ik denk dat ik het verschil maak. En uh, dat mensen het leuk vinden om uh, terug te blijven komen. Ik heb heel veel vaste klanten. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En uh, ja, dat, dat, dat, ik vind het ook leuk om te doen. Ik, ik, iedereen eigenlijk, elke dag als ik aan het werk ben en ik hoor de deuren open gaan bijna altijd iemand die ik ken. En ik heb ook dagelijks nog steeds mensen... nou, die, je zit er nog niet zo lang, hè? Dan zeg ik, uh, nou, bijna drie jaar. Ja. En dan, oh, ik werd nog nooit gezien, weet je wel. En dan, ik maak echt wel reclame. Ik ben een paar keer uh, in de krant geweest. Uh, ook wel eens op televisie en dat soort dingetjes geweest. Je kan niet, helaas niet iedereen bereiken. En ik heb heus wel ideeën erover, hoor. Dat ik denk van... Uh, ja, hoe, hoe we iedereen kunnen bereiken. Uh, jij bent ja. er heel erg al goed mee bezig op Instagram. Uh, kwam ook bij mij binnenlopen. Weet je, van, oh, een, uh, een leuke winkel, mag ik fotootjes maken? Ja, ik ben er hartstikke blij mee, weet je wel. Dat dat, dat, dat, ja. dat soort mensen er zijn. Om, om te laten zien dat ik er zit. Ik voel me dan echt vereerd, weet je wel. Ja. Ik denk, holy shit. Dat, dat de... merk ik dus wel vaker ja. in winkels. dat ze helemaal Oh, nou goh, ik krijg aandacht of zo. En dat is natuurlijk ja. ook, ja... En ik vind het heel leuk om, ik zoek natuurlijk juist die pareltjes in Zandvoort om uh, te laten zien aan anderen. En uh, ja, dus, de, maar ik denk wel, ik, ja, ik zou denken, bijvoorbeeld, een, een soort, uh, ja, een shoppingroute of een shoppingkaart of zo. Hè, dat, je, dat je ziet. Uh, ja. Of andere dingen ook nog die je in Zandvoort kan doen, dat er gewoon dat het heel zichtbaar is, ook als mensen hier op bezoek komen. Ja. Want die komen ook in het centrum, weten ook niet precies. En dat je ah, ja. daar zitten echt de leukste winkels Het ja, is een beetje een routetje die dat, je kan dat denk lopen ik ook Dat bijvoorbeeld, en... weet je wel, daar heb ik zelf ook wel over na zitten. Denk maar is zoiets... dat niet de taak van marketing zandvoort? Omdat, uh, ik weet het niet. Uh, ja, maar het uh, moet wel een non-profit iets zijn. Want zoals uh, Bastiaan toch? was... Ja. Ja. <laughs> Al zei: uh, on, sommige ondernemers hebben het zwaar en als een bedrijf erachter gaat zitten... die zoiets wil maken... die zegt gewoon ja om te adverteren kost je 350 euro. Ja. Die 350 euro hebben sommige ondernemers echt niet ervoor over... om met een klein bedrijf in nee, nou, een ja, ja, ja, folder dus, te komen. Ja, dus Daar kan ik heel eerlijk ja. over zijn. De, ja. de ZFM uh, heeft uh, natuurlijk reclame... en, en ja. sommige uh, ondernemers die zijn ons heel trouw om hier altijd reclame te maken. Het uh, ligt eraan welke uren en wat dan ook... maar die hebben we wel... Maar ook wij zien dat de advertentie uh, het loopt terug, omdat één er minder zaken zijn, twee um, ze hebben het geld er gewoon niet voor. Nee. Dat, uh, ja. ook de krant, ik weet van de Zandvoortse krant, die, die loopt echt te harken om om het geld maar binnen te krijgen, om maar uitgegeven te kunnen blijven worden. Ja. Want het is niet zo makkelijk meer op nee. de advertentiemarkt. Maar dat komt omdat ondernemers het offer niet voor over hebben. Want die zijn er ook. Er zijn ook heel veel ondernemers die gewoon net die... En bij ons, we zijn goedkoper als die 350 ja. euro waar je het over hebt. Maar, ja. maar dat ik denk, zelfs denk, dat, dat, dat even ja. te veel wordt... Maar ik denk inderdaad als we, dat we net ook zeiden. van hè, dat als een Ik weet ook niet precies, hè, politiek is niet mijn ding. Maar als ik zeg van nou, de gemeente of eh, die zegt... het dorp, daar willen wij onze aandacht aan gaan besteden. Dat, daar moeten we op focussen. dat willen gewoon echt dat het goed ja. eruit ziet... Dan, um, ja, dan zou je inderdaad echt een soort... zo'n zo, zo shoppingroute... Ja. Ja. Ja, dat, zou, dat zou meer... dat zou gewoon subsidie of zou geld voor vrijgemaakt nou ja, moeten worden. om dat tijd te doen. dat de gemeente en, dat Ja, zonder... Uh, uh, en, want dat is dan gewoon prioriteit. Van, nou, dat dorp moet gewoon aandacht krijgen. Want ik geloof, ik probeer ook... Ja, ik ben natuurlijk nog uh, ja, op mijn manier gewoon bezig... en ik hoop dat dat heel erg gaat groeien... en dat, dat, dat ik steeds meer... Mensen bereik, maar uh, dat ik hoop ook dat de mensen die bijvoorbeeld naar Hippie Fish uh, komen... dat die ook een keer het dorp ingaan. Want ja. kijk, er zijn natuurlijk een paar strandtenten. Daar komen, er komen heel veel mensen op af. Maar als ik aan die mensen vraag, ga je ook wel eens naar het dorp? Dan zitten ze zo aan Kijk, kijken. Oh nee, nou, daar kom ik nooit, <laughs> weet je wel. Dus, die mensen komen wel naar Standwoord, maar je wil ze ook. Je wil ook dat ze wat uitgeven. Je wil dat, dat er bijvoorbeeld ook een hoger publiek komt naar die nou, ik sprak, een, ik sprak Van de zomer sprak ik twee uh, Nederlandse Limburgers uh, die hier altijd, al jaren, op de, meer dan tien jaar, op de camping zijn. Die komen nooit in het dorp. Ja, bij de supermarkt. En dit zit. Ja. Ja. Dat, uh, nee. Maar die kwamen ook omdat ze toen ooit een keer geweest wa waren. En ja, dan heb ik het wel een keer gezien. weet je, Zo, ja. dat gevoel hadden ze ja. heel erg. En dan voor de rest gaan ze naar Haarlem... als ze andere dingen willen gaan doen. Ja, heel goed. Mensen. Maar ik zie het ook bij Bed and Breakfast. Die, die geven ook tips hè, aan hun um, gasten. En die zeggen ook bijvoorbeeld... Uh, van, ook als het slecht weer is... Nou, ga maar naar Haarlem. Maar ik denk, ja... Ik heb ook nu uh, dingen om mijn site staan. Van, uh, ook met kinderen. Bijvoorbeeld, wat kun je er ook tussen met uh, de, de, de, die plekken waar je lekker kan zitten. En kan uh, tekenen en spelen. Um, uh, dat, je, um, dat er in Stantwoord ook genoeg te doen, doen is. Uh, ja. Met slecht weer. Maar heel veel mensen Ja, die weten het dan ook niet precies. Nou, en dan sturen ze ze dus naar Haarlem of naar Amsterdam ja. natuurlijk. Het is ja. ook allemaal hartstikke leuk en uh, lekker dichtbij. Maar ik denk ook van... Er is, ja, er is in Stantwoord uh, ook echt nog wel wat te bedenken. En ja, dus ja, je wilt eigenlijk dat die mensen gewoon lekker hier blijven. Ook als het uh, slechter weer is. Ja. Maar neem jij nou een beetje de, de taak van de VVV over? Als een soort alternatieve VVV met andere plekjes? Uh, uh, dan de standaard dingen die er worden? Nou, ik denk niet dat ik hun taak overneem. Want zij doen ook heel veel dingen en heel veel goede dingen. Um, ik denk dat zij ook breder bezig zijn. Ik probeer... Te focussen echt op um, ja, de, meer de, de nieuwe dingen, de kleine dingen, kleine initiatieven. Niet de allerlei, alle grote events, maar meer ja, kleine dingen. Um, die sowieso wat minder aandacht uh, krijgen. Dus ik denk dat het heel goed naast elkaar kan uh, bestaan. Nou ja, sowieso. Uh, want je doet het niet commercieel, toch? Uh, nou, het is voor mij wel commercieel. Ja. Dus ik heb het, vorig jaar heb ik het, ben ik het op gaan bouwen. Ja. En dat was allemaal, uh, heb ik uh, geen geld uh, voor gevraagd. En ik doe heel veel dingen ook nog steeds gratis. Ja. Dus, uh, ik maak bijvoorbeeld een lijstjes. Dit zijn de leukste plekken, dit en dit. Maar als ik echt een blog ga schrijven voor een partij en ik moet foto's maken en teksten maken, dat kost mij ook tijd. Mm -hmm. dus dan ben ik nu vanaf januari vraag ik daar wel een klein bedrag ben voor. Ja. Maar meer ook, ja, uh, ja, ik zit ook iedereen te promoten. Mm -hmm. En uh, ja, het is niet. Ik hoef met een liefst uit Zandvoort niet uh, rijk te worden of mijn geld te verdienen. Ik doe daarnaast ook nog andere dingen. Ja. En ik doe liefst uit Zandvoort echt heel erg ja, vanuit mijn hart... dat ik denk, ja jongens, kom op. Uh, Liefde voor zandvoort. Liefde voor zandvoort <laughs> ja. Maar ik dacht wel, van, er moet een beetje in balans. Want uh, het is leuk dat ik iedereen... Uh, mm. aan het promoten ben. Uh, ja, dus daar, is, daar, zit, daar komen... Ja, oké, okay, je, je doet wel iets... commercieel dan, maar de VVV is gewoon... Een, je moet daar gewoon betalen... Bij de VVV. Als ik een event... Niet. Ik, heb vorig jaar, uh, ik ben theatermaker, acteur. Ik hm. doe ik wel eens dingen in de duinen en de uh, voorstellingen. Ik wilde het vorig jaar bij de VVV. Maar ja ik, nou ja, ik vroeg nog geen 4,50 voor een kaartje. Dus, uh, het, ja, het was, nee, dat de, de, kan niet. Nee. Ik kan nee. dat niet betalen hoor. Dat ik denk van, ja, sorry. Nee. Maar dan wordt het niet leuk meer als ik bij de VVV word uh, nee. uh, neergezet. Nee. En dat is natuurlijk met heel veel dingen. Juist die kleine dingetjes, die hebben daar geen... Dus nee. je ziet ook bij, bij Standford Marketing er, he, heel veel... Inderdaad aandacht voor hun grote partners, hotels. En, uh, uh, dus ja, ik weet ook verder daar niet precies hoe dat uh, werkt. Maar inderdaad, de, ja, die kleine dingen, die hebben daar niet de budgetten voor. Dus ik, wat ik doe, ik, ik, uh, ik kijk echt heel erg van, naar nou, wat zou ik zelf leuk vinden om te doen. En wat ik een beetje om me heen hoor. Um, uh, en die, dat zet ik op mijn site of daar post ik over op Instagram. En um, ik probeer wel op andere manieren daar ook nog wel wat inkomsten uit te halen. Maar ik ja. blijf wel die dingen, ook al krijg ik er niet voor betaald, post ik er wel over. Maar zijn het niet dus, juist die kleine dingen? Want we zeiden net al van ja, die, die festivals. Die maken zijn, het juist heel leuk. Ja, want die festivals ja. zijn een beetje vergane glorie, omdat er ja. ook zoveel zijn. En juist die kleine dingen, zo'n initiatief vernieuwd... Van waar, waar je kan gaan zitten als, je, als het regent of zo en dat je een spelletje kan spelen... of nou, ik zag wel wat andere ja. dingen ook op je site staan. Maar zijn dat niet juist die kleine dingen die nu... Die maken het ook leuk. Ja, dan, ja. want als een toerist en het regent... Uh, 9 van de 10 keer weten heel veel mensen niet wat ze moeten gaan doen. Nee. Dus dan gaan ze maar ja. of terug naar hun hotel of weet ik veel waar ze... Maar nou, ook in gaan. de zomer moet ik heel erg zeggen. Want ik heb natuurlijk die hele zomer gespeeld in de duinen. En heel veel mensen zeggen, ik heb het niet gehoord. Ik heb in de krant en alles gestaan. Maar ja. uh, mensen weten het dan toch niet te vinden. Maar dat komt omdat je klein bent. En dus niet bij de grote dingen, zoals nee. VVV en, en nee. uh, marketing. Nee, en, daar, kan je niet, daar kan je zelf niet bij komen. Nee, en nee. daar wil ik niet eens bij nee. komen. Omdat het ook zoiets is van, dat, ja, ik dat wil dat niet een groot commercieel ding van maken. Ja, ik merkte met liefst uit Zandvoort ook wel dat er. Uh, best wel behoefte is ook bij de, ook de, ook de inwoners van Stamford mm -hmm. en ook wel de, de bezoekers... maar dat, dat, van wat is er eigenlijk te doen, weet je wel? Want er, en dan de grote evenementen staan er wel... maar ja, er zijn nog zoveel meer leuke ja. dingen. En ik heb zelf altijd, als ik ergens ben... dat ik denk, je wil een beetje zo'n local... Uh, een beetje leven als een local als je ergens op kant, weet kant... net even die andere dingetjes... en niet de, echt de grote toeristische dingen... En die maken het juist dat je het net dat je het zelf, alsof je het zelf hebt ontdekt of zo, ja. hè? dat je denkt, hé nou dat ja. was een leuke ontdekking. En ik zat alleen maar tussen locals of zo. Nou ja, dat, dat, um, ik denk dat, dat uh, heel veel mensen dat ook zoeken. Ja. En dat uh, was er ook nog niet, maar ik merk ook, ook juist heel erg voor de inwoners van Zandvoort dat ze zeggen van hé, die niet dat dat allemaal te doen was. En ja, er zijn de waarden wel, er hing natuurlijk, uh, waar nu Noble Tree is, hing altijd zo'n evenementenkalender. Maar goed, dat waren ook de grote, hè, de, ja. de ziekvieren. Ja. En, en ja, die dingen, dat is ook Zandvoort. En dus je, je hebt ook verschillende ja, invalshoeken natuurlijk. En uh, ja, ik heb ervoor gekozen om dat. Nee, meer, maar kijk, het grote gro uh, duidelijk zichtbaar is. Uh, dat, ik zal er nooit voor pleiten dat dat weg moet. Ik zeg alleen nee. wel dat het soms jammer is, en jij doet ja. daar wel wat aan, uh, dat de kleinere dingen en nou ja, wat jij ook zegt, van de kleinere ondernemer vaak juist ondergesneeuwd wordt... omdat ja. hij niet de budgetten, niet de, nee. de mogelijkheden heeft nee. om dat zo groot aan te pakken. Nee, en daarom nee. denk ik wel dat er, ja, dat er ergens, ik weet ook niet hoe dat met geldstromen of zo gaat... Nee. maar dat je zegt, als je zegt, net als, als je bijvoorbeeld, hè, je had het net over die skatebaan... ik denk dan ook, er is in Zandvoort best wel ook een grote surfscene, hè, die hele wereld van... Ook dat beachlife, op die manier leven van... Oh, als het de golven goed zijn, hup dan gaan we naar de zee ja. op of naar het strand. Die manier van leven. Ik geloof heel erg dat dat ook ja, steeds belangrijker wordt... Uh, en, uh, maar als je zegt van, nou, die wereld willen we wat meer laten zien, ja, dan zou zo'n skatebaan daar Geweldig heel zijn. goed in passen. Ja. En uh, ja, dus, dus uh, ja, ik En denk voor de jeugd is en het. En voor goed. Jeugd, want Wat is er, er nu? Er is niet veel voor, voor de jeugd. Voor nee. nee. ja, Hangt nee. voor de Albertijn. Ja. Dat is wat je ja. ziet. Nou ja, ja, voor en, de in, ja. en in ja. Noord, noord bij de brandweer, want daar heb je die keet staan. Maar dat ja. zit. Uh, nee, maar is meer dan ook op het plein hangen. Dus zoveel is er niet. Ja, bij ons is een voetbalveld ja, maar ook dat is meer iets kleinere kinderen mm. dan de echte uh, jongeren. De, die hebben niet. maar ik stond er net over? jij zei ja, er staan allemaal panden of dat staan allemaal ruimtes leeg uh, in het Noord en zo. Uh, als je kijkt nu bijvoorbeeld naar Amsterdam Noord, um, ja. NDSM terrein, uh, uh, andere stukken van Amsterdam Noord, het is upcoming, het is onwijs leuk daar. Mm -hmm. um, als de gemeente Zandvoort enigszins een beetje met de tijd mee wil gaan, misschien moeten ze daar een voorbeeld aan nemen en Noord ook zo gaan uh, Aanpakken zoals Amsterdam Noord is aangepakt, eh, met street art, of, of, maar ik of, zie eigenlijk heel Zandvoort als een soort Amsterdam-Noord. <laughs> <laughs> ja, alleen ja. voor de mensen die in Zandvoort Noord wonen, dat hebben wij ook gemerkt in de korte tijd dat ik dat er woon, heb een ik dat al gemerkt. Stuk, ja. Nee, maar dat komt een beetje door de mensen die juist niet in Zandvoort Noord wonen. Mm, yeah. ja. We worden een beetje als noord. Ik denk dat je er ja, heel veel creatieve dingen zou dat, kunnen dat doen. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Want de meeste mensen wonen in Noord. Um, uh, van heel Zandvoort. Ik bedoel, daar wonen de meeste mensen. Ja. En, um, maar zo is er wel heel lang ook aangekeken. Ook door gemeentes. Nu gaan ze pas uh, een beetje... Wordt er wat geïnvesteerd uh, door ook de... Maar mag ik, en wat ik daar dan wat dan op zeggen? Want ik heb echt het gevoel... Ja. Waar mijn uh, in de straat en uh, aan de Keesomstraat... Er gebeurt van alles. En ik woon er echt al heel uh -huh. lang. En dan denk ik van ja, oké, okay, dus de Grand Prix komt. En nu kan het wel. Ja, ja. Nu kunnen we wel al die fietsvrakken weghalen. Nu kunnen we wel alles vernieuwen. Als ik kijk naar die Keesonflets... dan denk ik, oké, okay, die fles staan er al zo lang als ik daar woon. Al veel langer. En nu ineens gaan we het wel doen. Ik heb er echt een heel raar gevoel bij eigenlijk. Dat ik echt denk van ja... Aan ja, de andere kant kan je het ook, je het ook, ook nee. je kan, ja. ja nou dat, dat ja. wil ik net ja. zeggen. Aan de andere <laughs> kant kan je het ook zien. Want dat is met de hele uh, hoe het, ontsluiting nu... Van, van, van Heemstede, Bloemendaal en dergelijke ook... Bloemendaal bijvoorbeeld lag altijd las, uh, dwars met, met de hele ontsluiting. En nu kan het opeens wel, want de Grand Prix komt en dan krijg je zoveel drukte. Ja. Dan moeten ze opeens wel. Ja, dus ik eigenlijk denk uh, ik. Tuurlijk, ik, snap, ik snap wat jullie bedoelen. Alleen, alleen tuurlijk moet je in kansen kijken. Alleen dan vraag ik me dus af: wat blijft er voor de bewoners over? Want als ik hoor dat de burgemeester zich druk maakt over de campinggasten. die uh, oordopjes moeten krijgen omdat ja. er te veel lawaai zal zijn. De, flats grenzen aan het circuit. Ja, die staan aan de andere kant van het circuit. Ja, maar dan, dan is het dus... Dan, tuurlijk, ik ben ook voor kansen. En ik vind ook, als, het, als je gebied kan ontwikkelen... moet je dat doen. En ik denk dat er echt heel veel te halen is in Noord. Alleen, ik heb er wel een heel dubbel gevoel bij. Want het is heel fijn als het mooier wordt. Het is ook heel fijn als het, uh, als het gaat groeien. En als Noord, maar had het niet eerder gekund? Ja, één had het niet eerder gekund. Twee, is het niet een beetje een dubbele moraal... om nu te gaan zeggen, ja, de Grand Piep komt. Dus nu gaan we... Nu gaan we, want nou, dat Rotterdam ja. ook, weet je. Ja, weg, het is, het is... Ik vind het wel leuk om te zien juist dat er... Ik ben ook mijn blog begonnen door de Grand Prix, <laughs> ja, de ja, toch wel. Want ik dacht, oh, nou als ja. ik het nu niet doe, dan moet ik, ik moet het nu doen. En ik zie wel heel veel, natuurlijk, hotelletjes, dingen. Iedereen, nou, er wordt zoveel overal gebouwd en gedaan. Het heeft wel een, een um, ja, een extra dimensie opeens toegevoegd... dat iedereen een soort haast heeft, terwijl ja, straks is die Formule 1 weer voorbij... en dan is het weer het gewone leven. Maar dan denk ik, nou, dan zijn er wel wat dingen veranderd. Maar, maar toch, ik denk wel, toch het zijn de ondernemers heel... Ik weet niet hoe, hoe, hoe, wat jouw ervaring daarmee is als winkelier... maar uh, laatst stond er een artikel uh, in de krant... volgens mij, of ergens anders... dat juist heel veel Zandvoortse ondernemers van het centrum... heel bang zijn dat het net zoals de Jumbo-dagen gaat straks. Dus heel veel mensen wel komen... maar niks in het centrum gaan doen. Maar dat is nou, altijd eigenlijk Ik heb wel gehoord dat... Dat ze wel vrij zijn om het dorp in te gaan. Ja. Omdat ze ook niet willen dat iedereen naar het station gaat. Dan sta je gewoon drie uur op de trein te wachten. Zo lang is het parol nou ook weer niet. We, ik, ik ben echt een mega race liefhebber. Ja. Ik, ik kijk geen voetbal. Ik kijk alleen maar race. Ik ben heel blij dat het komt. Mm -hmm. En natuurlijk is het nu. Wordt er wel ineens alles gedaan. Maar misschien is dit ook wel het begin van de heropbouwing van Zandvoort. Weet je wel. De start. Ja. Wat, wat ik al zei. Ja, 20 jaar. In heeft de ontwikkeling van Zandvoort eigenlijk een beetje stilgelegen. En nu denk ik wel van, kijk, eindelijk uh, gaan we bouwen. Misschien is het natuurlijk te laat voor sommigen... Uh, dat je denkt, ja, hallo, nu kan het. Dat snap ik ergens heel goed. Maar eerst denk ik, oké, okay, laten we dan nu doorpakken. Laten we er wat moois van maken. En ja. nu moeten we het gewoon goed doen. En nu ja. moeten we aan iedereen laten zien... Wat we wel kunnen Nee, die, ja. snap, die, ja. die snap ik. En dan ben ik. Ja. Kijk, ik, jij bent, ik ben niet eens een racefan. Maar ik ben altijd voor de Grand Prix geweest ja. hier. Terwijl ik zelfs ook een natuurliefhebber ben. En dat, dus in feite zit ik helemaal verkeerd. Maar in feite ben ik ervoor. Omdat ik het een unieke kans ook voor Nederland vind. Maar. Wat er nu gebeurt. Waar mijn uh, stukje in het begin bijvoorbeeld ook over ging. Is dat bijvoorbeeld mensen van Nieuw Noord niet worden geïnformeerd. Je hebt de Noord-zaken. Maar. Daar, als er een vraag gaat van, ja, maar de Van Lembertweg is dicht. Hoe kom ik dan vanuit de Keesomstraat uh, richting uh, uh, hoe, heet het, uh, hoe heet het, de Zandvoortslaan? Want de zeeweg kan je ja. niet op. Dus hoe kom ik daar dan? Ja, daar wordt geen antwoord op gegeven. Nee. nee, dat soort dingen ontstaan nu. Dus ik vind wel dat wij, ondanks dat ik ervoor ben en niet zeg van het moet niet doorgaan. Vind ik nog steeds dat, en dat snap ik ook van jou met de burgemeester. De burgemeester heeft het specifiek over de campinggasten. Oordopjes voor de campinggasten, wat dan ook. Maar die flats van hun staan ongeveer net zo ver dichtbij ja, als de campings. Dan denk ik, waarom wordt er niet gezegd dat de bewoners die grenzen aan het circuit dat ja. ook gaan krijgen? Het moet nee. gewoon een feest voor iedereen zijn. En het is niet, het is allemaal, kijk. Leuk en aardig, maar op dit moment is Nieuw-Noord het ondergeschoven kindje. Uh, en Oud-Noord ook, uh, Oud ook trouwens. Want mm -hmm. daar gaat ook dingen gebeuren waarvan je denkt, hoe dan? Wat, ja. wat, hoe, er is zoveel onduidelijkheid over. En ja, nou ja, dat met die oordopjes is dan... Dat, dat, nee, maar het is een, een mooi voorbeeld. Maar ik bedoel, als ja. het, weet je, ik ben ook voor de Grand Prix. Ik denk ook dat het een boost is voor Zandvoort. En inderdaad wat jij ook zegt, misschien is dit wel de gelegenheid om weer te gaan... Ah. En, en je voelt ook de energie wel. Er komen ook weer andere investeerders, die durven ook weer hier. Dit ja. Maar het doen. doet wel voor iedereen leuk blijven. Kijk, en dan kan iedereen roepen, nee, je kan noord uit, en dit, en dit, en dit. Maar als je aan deze kant van de spoorbomen woont, snap ik heel goed dat het een heel leuk feest gaat worden. <lacht> maar als je aan de ja andere kant, kant van de spoorbomen woont, mm -hmm. Ja, er zijn, er zijn gewoon beperkingen. En je kan ons een zeikert vinden. Maar ik geloof dat er steeds meer mensen het besef beginnen te krijgen. Nou, wat het vooral daar is... daar gaat de uitzending volgende week. Ja, al. ja, ja. ja. Dus. ja maar je gaat ermee. Ik woon zelf hier in de buurt. Maar, mm -hmm. dus ik heb, ik... Wij hebben een leuk feest. Nee, nee. nee. Ja, maar het gaat gewoon om dat het voor iedereen leuk is. Ja, en, en dat ja. het is voor het iedereen zo. een boost ja. geeft. En dat ja, iedereen ja. bij zichzelf denkt van... Alright, weet je, dit ja. is echt goed dat we dit hebben binnengehaald. En dit geeft Zandvoort weer een boost. Het geeft weer iedereen energie. Van laat die energie dan ook dan overal ja. voelen. Weet je? Ja, maar kunnen wij zelf daar wat, even, even los van de uitzending van uh, volgende week, maar zouden wij zelf, of als, ook als ondernemers en zo, daar zelf nog wat aan kunnen doen? Even de politiek buiten beschouwing Laten we ons een beetje. Of, ja, de mensen, uh, mensen in het dorp, ook in het centrum. Kunnen wij ja. zelf er wat aan doen zodat het voor iedereen een feestje wordt... maar ook dat het weer de opbouw... het het opbouwmoment wordt. Maar, oh, Kunnen oh, wij daar wat aan doen? Of is dat echt ook afhankelijk van de, wat de politiek doet? Nou, ik denk over het algemeen... Uh, hoe ik er tegenaan kijk persoonlijk... is dat uh, de gemeente, de gemeenteraad... iedereen daarbinnen is gewoon ouderwets langs de deur moet gaan... van de inwoner in Zandvoort om te nee. vragen wat zijn kijk of idee erop is. Um, ik krijg soms niet helemaal goed het idee wat daar binnen gebeurt... of iedereen weet wat er precies speelt... of wat de behoeften zijn van de ondernemers. Kijk, iedereen uh, duizend uh, gedachten, duizend wensen. Mm -hmm. Maar ik denk dat er wel eens een keer goed moet worden gekeken... Wat, waar is de meeste vaag naar? Is er... Uh, vraag voor uh, jongere activiteit of dat soort dingen. Of waar moeten we als eerst voor gaan bouwen, weet je wel. Ja, uh, ja en ook voor de familie ja, En als we dan ook mensen vragen, uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Een beetje van onze leeftijd, nou ja goed. Twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers... Uh, er wordt veel... Ouderen zijn een belangrijke groep in Nederland... Of in Nederland, zeg ik In ook, Zandvoort. In Zandvoort. <laughs> uh, uh, maar dus die groep... Die, die, dus, die dus niet zo zichtbaar is... Hier ook in, in Zandvoort. Omdat die ja, uh, verdwijnen elke ochtend. Die uh, zijn wel hier ook huizen aan het kopen. Aan het investeren. Die willen hier graag wonen. Die, die hebben echt wat plannen. Die willen wat met Zandvoort. En ik denk dat dat ook uh, wel belang, ja. heel belangrijk is... Om daar een keer uh, naar te kijken... En ik vind zelf, denk ik... Uh, ja, ik, ik denk dat je uiteindelijk toch veel zelf moet doen. Ik ja. zou niet gaan zitten wachten op een gemeente of een gemeenteraad... of andere nee. partijen die hebben ook hun belangen. Ik denk dat ze heel druk zijn met de Formule 1. En daardoor vind ik het ook leuk om met Lisa het Zandvoort... ook juist het dorp heel veel aandacht te geven. Ja. En denk van, oké, okay, misschien tijdens de Formule 1... komen niet die mensen naar het dorp. Maar het, het heeft wel al een aantrekkingskracht. Want ik merk nu ook dat er heel veel vrienden van mij die zeggen van als we bij mij langskomen, kunnen we nog even langs het circuit rijden of zo. Dus die ja. vinden dat opeens heel interessant. Dus ik denk dat, dat, dat, uh, dat mensen toch zoiets hebben... dat er gewoon veel toerisme ook op afkomt Komt, daardoor. Ja. Maar dan moet het, het, wat belangrijk is... is dat het dan wel zichtbaar moet zijn... wat er dan voor leukste te doen is. En dat, dat, en dat ja. is gewoon... nu was dat niet heel erg zichtbaar. zichtbaar nee. Sommig zijn als het centrum wordt overgeslagen... dat de mensen echt letterlijk... vanuit de trein weer naar het circuit gaan. Ja. En turf, maar ik heb bijvoorbeeld nu... Is de hotelnacht uh, gevoel, ja. Uh, uh, ja, 7 en 8 maart... Um, en um, daar uh, had ik contact mee. En ik heb nu ook een blog voor hun geschreven over van, nou, wat zijn dan leuke dingen om te doen. En kijk, als, als mensen uit Amsterdam zo hier komen, dan ja, nou, goh, uh, waar moeten we dan uh, heen of zo? Ze hebben, de hotelnacht doet ook heel allemaal evenementen ja. en zo. Maar um, die jongen die ik sprak van de organisatie, die zat toch, oh, nou, superleuk. Want ik heb gewoon even een paar winkeltjes, een paar uh, uh, koffietentjes, strandtenten ook, van een beetje eruit gelicht. Nou, dat is een beetje. En als je dat dan zo op een rijtje ziet staan, ik heb dat zelf ook. Ik denk. Oh, superleuk. Ja, ja. ja. Maar als je het niet ziet, en je gaat gewoon door het dorp lopen. En je denkt: goh, nou, is er daar in die straat nog iets? Of oh, nou, niet dat echt. Is niet het ziet duidelijk. er niet echt uit. Nee, dus nee. Dan, dan, kijk, en als je het op een rijtje hebt, dan denk je. Oh, ik moet even langs dat winkeltje, dat is leuk. En even bij die langs. Nou, dan, dan, dan kan je het gaan op. Ja, dan pleit ik toch voor die, uh, dus... voor die winkelroute waar je het over had. Ja, ik denk dat ik daar uh, maar, uh, gewoon uh, aan ga werken. Moet, als, als ik eerste uh, wil ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek uh, en voor jullie mening en alles uh, wat jullie gedeeld hebben. Uh, wij zetten jullie gegevens natuurlijk gewoon op onze uh, Facebook-pagina, zodat mensen gewoon het kunnen blijven vinden. Uh, blijf ons ook volgen, want uh, en we zullen jullie